De Venezolaanse helikopterpiloot, die uitgroeide tot een van de belangrijkste tegenstanders van president Maduro, is dood. Volgens de regering kwam hij om het leven bij een politieoperatie tegen terroristen. Piloot Oscar Perez werd vorig jaar beroemd doordat hij vanuit een gestolen politiehelikopter het Hoge Rechtshof in Caracas bestookte met granaten en schoten afvuurde op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het weer, er vallen winterse buien. Vooral in het noorden en oosten kan het lokaal wit en glad worden. De minima liggen vannacht rond het vriespunt. Morgen opnieuw buien, 3 tot 6 graden. Donderdag enige tijd westerstorm. Dit was het Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zfm. Zfm. Met nu jouw keuze ZFM.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 I wanna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving what well, she steals the show. See, it's acting pretty. Ain't it sad to small? 422956, if you can change, you gotta love!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 I'm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 The yeah. meow!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 their piercing screams pity is they'll never die they'll suffer here end.